De Radio 1 Sportszomer. Goedemiddag. Schakel ja. Is het bekend? Zeker. Zijn bekende namen. Nog twee <laughs> bekende namen. <laughs> Mediaforum. Annette Bierssel en Bart Frietsla. En de spanning stijgt in Egypte. Maar eerst het nieuws. Mark Visser. Het wrak van de neergehaalde Turkse straaljager is gelokaliseerd op de bodem van de Middellandse Zee, meldt de Turkse staatstelevisie. Het toestel ligt op 1300 meter diepte in Syrische wateren. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken had eerder laten weten dat reddingsteams nog zoeken naar de twee piloten. Volgens hem wordt de operatie gecoördineerd met de Syriërs, maar is het geen gezamenlijke operatie. De minister zei vandaag dat de Turkse straaljager werd neergeschoten toen hij zich in het internationale luchtruim bevond. Dinsdag overlegt Turkije met de NAVO-partners over de zaak. De politie heeft een derde verdachte aangehouden... in verband met de dood van een 23-jarige man in Sittard. Hij was in de nacht van vrijdag op zaterdag... in het centrum van Sittard op straat mishandeld... en overleed later in een ziekenhuis. Gisteren werden al twee mannen van 22 en 25 aangehouden. en De derde verdachte is ook 25. Wat de aanleiding van de mishandeling was, is niet bekend. Langs de kust komen meer stranden waar bezoekers zelf hun afval moeten opruimen. Van de zogeheten My Beach stranden waren er al twee in Noordwijk. Nu komen er vier stranden bij, in Hoek van Holland en Zandvoort en op Texel. Initiatiefnemer van de stranden, Stichting De Noordzee, wil dat in de toekomst niemand meer afval achterlaat op stranden. Als je kijkt naar een drukke stranddag, dan ligt het strand vaak bezaaid met afval. Het is echt ongelooflijk wat mensen achterlaten. Van alles en nog wat. Veel verpakkingen van etenswaren, Ijsjes inderdaad. Mensen stoppen luiers in het zand. Je kunt het gek niet zinnen. Door de My Beach stranden moeten bezoekers bewuster worden van afval op het strand. Stichting De Noordzee hoopt over twee jaar 15 My Beach stranden in Nederland te hebben. Geen strand weer. Vanmiddag bewolkt en op veel plaatsen regent het nog langdurig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wel wat droger en kunnen er enkele losse buien vallen. Morgen wisselend bewolkt met vooral het noorden en oosten van het land enkele buien. Het wordt circa 17 graden en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Er staat een lange file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Knoopend Hoevelaak en Eembrugge 7 kilometer. Op de A13 Naag Rotterdam bij Delft 2. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum ook 2 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht voor Knoopend Hoevelaak 2 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 in het mediaforum Duitsland-correspondente Anette Bissel, sportjournalist van nu.nl Bart Vlietstraat... gaat onder andere over de speciale mediastrateeg... die de paus bij de communicatie met de buitenwereld gaat helpen. En nu eerst het Tagrierplein. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. Het duurt nog een klein uurtje. Dan maakt de Egyptische kiescommissie bekend... wie de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Wordt het Mohamed Morsi van de moslimbroederschap of of premier Ahmed Shafik? En uh, op het Tagrierplein, dat bekende plein in Keiro, staat verslaggever Hans-Jaap meest. Hans-Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Spanning al voelbaar daar bij jou? Spanning is uh, voelbaar, uh, steeds meer voelbaar in de, in de hele stad. Iedereen is altijd erg benieuwd wat er nu uiteindelijk uit gaat komen. Maar de moslimbroeders die hier in grote aantallen, nu wat kleiner bezig zijn, gaan we vanuit het niet aan het is. En we zijn in een feestelijke stemming. Er wordt uh, veel geroepen, maar uh, het ziet er nu al heel gemoedelijk uit. Ik verderop verder op de stad ook aanhangers uh, lopen van de andere kandidaat. Maar uh, ik heb ze nog niet in confrontatie tegenover elkaar in. En dat zou natuurlijk ook nog kunnen gebeuren vandaag. Ja, daar is de angst. Is er wel dat dat gaat gebeuren als, het, uh, als de uitslag daar is? Ja, er is angst voor van alles en nog wat. Er hangt natuurlijk net ja, af wat die uitslag is. Uh, ik heb een, de mocht een zeggen, uh, wij hebben gewonnen. Dat hebben we kunnen zien aan de voorlopige uitslagen. Ja, daar is ook tegen geprotesteerd tegen die uitslagen. Ja, uh, we weten niet precies wat het gaat worden, zo meteen. Uh, en dus houden mensen rekening ook met. Er is er wel heel veel mensen die uh, drinkelen in de straten, op het daglierplein, uh, de zon schijnt. En dan lijkt het een gewone normale dag. Misschien vallen alle spookverhalen wat dat betreft dan nog mee. Uh, militairen zie je hier niet, ook geen politie eigenlijk. Anders dan een beetje verkeerspolitie in de buurt. Maar die staan wel. Met extra mensen klaar, elders in de stad, mocht het uit de hand ja. aanlopen. Maar de meeste aanhangers daar op het plein bij jou, dat zijn wel de aanhangers van de mos en Broers begrijp ik. Ja, de meeste wel. Het is, niet zo, uh, ja, het is heel druk. En als je tv-beelden zou zien, dan zou je denken dat het helemaal vol staat, het plein. Nou, er is nog heel veel ruimte om er tussendoor mm -hmm. te lopen. En uh, als je vergelijkt met uh, januari, februari vorig jaar, is het minder druk dan in die hoogtijdagen bijvoorbeeld. Oké. Okay. Als Jaap, we spreken u zometeen weer als de uitslag daar is. Om drie uur wordt hij verwacht. Dank je De grote prijs van Europa, Formule 1 in Valencia. Ronald van Dam. Ja, daar zijn we net begonnen. De start dus van de achtste race van het seizoen: zeven Grand Prix, zeven verschillende winnaars. Komt er een achtste bij. Ik denk het vandaag niet, want uh, Sebastian Vettel mocht op pole position vertrekken. En heeft die Paul onmiddellijk verzilverd. Dan een gat geslagen met de nummer 2 Lewis Hamilton. Die wordt belaagd door de Fransman Romain Grosjean die in een lotus rijdt. Dan op de vierde plaats Kobayashi met de sauber. En Maldonado is twee plaatsjes kwijt. Die ligt nu vijfde. Raikkonen aan het knokken nu op dit moment met Hülkenburg. Alonso de achtste op de achtste positie. Tegenvallers zijn Michael Schumacher. Die ligt twaalfde. Jensen Button dertiende. En Mark Webber die zijn kwalificatie verknalde en als negentiende aan de race moest beginnen. Ligt nu zeventiende op dit moment. Maar het ziet er allemaal goed uit voor de man die de afgelopen twee jaar hier ook won in Valencia. Namelijk Sebastian Vettel. En hij is op dit moment de nummer drie in het kampioenschap. Het zit heel dicht bij elkaar. Hamilton 1 met 88 punten. Alonso 2 met 86 en Vettel 3 met 85. Het verslag van de kampioenschap en wielrennen in Kerkrade... dat betekent heel veel namen noemen, Gio Lippens... van mannen die uit koers zijn. Jazeker, 48 zijn er nog maar in koers. Te bedenken dat er meer dan 100 gestart zijn hier. Dus dat geeft even aan Zo. wat voor slagvelden het is in Kerkrade. Waar het, eh, ja, zou het bijna niet voor mogelijk houden... maar toch nog harder is gaan regenen dan dat het zojuist al deed. Maar iedereen staat met paraplu's aan de kant. Weinig publiek hier trouwens aan de finish. Maar dat zal straks... als de de finale echt aanbreekt wel uh, veranderen. Maar ik kan me voorstellen dat de meeste mensen toch liever uh, binnen blijven en dan hooguit voor die laatste paar rondjes naar buiten komen om te gaan kijken naar dit uh, NK. We zagen zojuist al een uh, tweetje van uh, de vrouw van Stef Clement, die lang in de kopgroep zat. Niet die vrouw, maar Stef Clement zelf. En die tweette van, uh, ik wou eigenlijk maar dat ik een voetbalvrouw was, want wat een snecht weer hier in Kerkrade. Kun je je voorstellen hoe zwaar het is, uh, niet alleen natuurlijk voor de toeschouwers, maar vooral voor de renners in koers. We staan allemaal, want we wachten hier op de doorkomst met nog negen ronden te rijden. Van twee mannen aan de leiding die we daar in de verte zien aankomen. Dan zien we Albert Timmer met dat lange lijf in dat witte shirt van Argo Shimano. Zien we op kop rijden op die kletsnatte weg. Johnny Hogeland in zijn wiel. Het zou mooi zijn als deze twee mannen, als we die over een paar weken ook eens een keer in een toeretappe op kop zien rijden. En dat ze dan toch eens een keer zo'n ontsnapping tot een goed einde gaan brengen. Want het zijn allebei wel types die aanvalslust hebben. Die het leuk vinden om zichzelf te pijnigen en solo te gaan rijden, hoewel het vaak onverstandig is, want Sonny Hogeland weet als geen ander dat het niet al te handig is om al zo vroeg in de koers te ontsnappen. Negen rondjes te rijden nog, als zij zo meteen hier door de finish komen, dan ben ik benieuwd of er achter nog dat tweetal zit dat gelost is uit de kopgroep, Stef Clement en Sven van Luik, daar zullen we dan even op moeten wachten als die zo meteen doorkomen, maar deze twee die nu hier bij ons voorbij komen, die rijden in elk geval aan de leiding. We starten weer de stopwatch, negen rondjes nog te rijden. Johnny Hoogland nu aan de leiding. Die frutst even wat aan zijn stuur, misschien aan zijn telletje. En dan zien we daar Timmer in het wiel zitten. En dan is het afwachten op de andere twee die eraan moeten komen. Daar rijden ze inderdaad. We zien ze nu ver beneden. Zien we ze rijden. Het is Clement daar aan de leiding met Sven van Luik in zijn wiel. En daar vlak achter het peloton. Eén langs sliert. Allemaal oranje aan kop. Dan weet u wel hoe laat het is. It's i'm wide awake and my mind is raising again i can't find the worst Nothing that I do gets you to see me How do you feel I need to know 'cause my heart just wants to scream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 Frida Amundsen, zo heet ze. Closer heet het, het liedje. Ons mediaforum is hier. Annette Bierschel. Uh, welkom. Ja, journalisten ja. van buitense origine. En ja. uh, fijn dat je, dat je er bent. We willen het graag met jou en Bart Vlietgraaf van Nusport.nl geloof ik is, is volledig Nusport Magazine, magazine. Kijk, en Nusport.nl ja. juist uh, hebben over bijvoorbeeld het Vaticaan. We horen vandaag daar komt een media uh, meneer van Fox News de paus een beetje helpen om uh, al die slechte berichten die daar over allerlei enge zaken verschijnen in, in, wat te kanaliseren en om te buigen. Ik geloof die Greg Burke heet. Hij uh, is inderdaad, zei van uh, Fox. Fox News. Is dat een goede zet, uh, Annette, dat de paus uh, zo'n uh, figuur inhuurt? Nou ja, als hij helemaal de Vaticaan om zeep wil helpen... dan moet hij precies dat doen. Want uh, uh, kijk, Fox News heeft een zekere reputatie. Uh, namelijk uh, dat ze het niet zo nauw nemen met de, met de waarheid. En daar uh, nou, weet Nederland alles van. Want hoe Fox News over euthanasiebeleid bericht heeft... Nou, dat was echt te waagelijk. Mm. En uh, uh, ja, en als je dat dus doet, je daarmee zo verbindt, nou, dan kun uh, je het vergeten. Hij is ook van Opus Deel, dus dat, is, ook de, nog dat van is de, de, de geheimzinnige Grijmzinnige... organisatie in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar kijk, het is natuurlijk sowieso dat je... Kijk, als een kerk dat doet ja. als elke organisa organisatie, wij, wij nemen een media-expert die, die daarvoor zorgt dat het betere is, prima... Maar in dit geval gaat het niet om dat ze onhandig met de media omgaan. Het gaat erom dat ze ontzettend veel schandalen zelf veroorzaakt hebben. Maar wat wil die gaan doen dan? Uh, wat ze moeten doen is, ik denk, de Vaticaan moet, moet zich bezinnen... en moet zeggen, hoe zijn we eigenlijk zelf omgegaan... met de misbruiksschandaal? Mm -hmm. Hoe zijn we daarmee omgegaan dat de paus... Uh, ja, een zou, bisschop heeft gerehabiliteerd dat, dat, dat die ze de, de doen. holocaust ja, ontkent? Ja, ja. okay, dat zouden ze moeten doen. Het is doen, maar wat de boodschap. Het is niet, ja, hij probeert nu dat, dat alles beter te verkopen. Dus een soort reclame man die zegt, ja... Wat zo'n wat, wat man kan doen? Ja dat lijkt me lastig. Maar ik denk dat je sowieso een heel onafhankelijk type uh, daar neer moet zetten in plaats van iemand die daar ook weer helemaal in verweven zit. Zodat je echt uh, allemaal uh, Dan brown achtige uh, maar uh, ja, Je hebt die, die, vati die, vat ja. die, die Vatilix uh, gehad. Hè? De, butler, de butler zit nog steeds vast. Ja. Verdacht van het lekken naar de pers. Hè? De, de Johnny ja. Heitinga van het Vaticaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, inderdaad. Geloof nee, maar ja, rugen, ik... je, zie, je gelooft dat niet. Hè. Maar ik vind wat, dat je Dan Brown noemt, hè, dat vind ja. ik ook goed. Want de Vaticaan heeft namelijk dat heel, de hele, dat ze nu zo een PR-mens of een Fox-news-man daar hebben we gevraagd... Daar, daar hebben ze de reden voor aangegeven... ja, dat is eigenlijk dat de Vaticaan zo slecht daar staat. Dat het ligt eigenlijk omdat de media zo slecht zijn... en iedereen... en Dan Brown. En Dan Brown hebben ze echt genoemd. Ja. En dan denk je toch, jij bent... Uh, ja. Ver weg, ver weg van de wereld. Genoeg Vaticaan vinden, je Jeroen. We gaan ja. naar het EK. Annette Annet zit nog in de race. <laughs> ja, zij wel. Nederland ja, uh, uh, niet. natuurlijk Berichten nee. over uh, het EK en Oranje houden maar niet op, uh, Bart. Uh, ja. Je bent een soort sportjournalist, schrijft veel over voetbal. En je hebt, neem ik aan, ook zo je bronnen. Uh, de, de ene naar de andere, reconstructie duikt op in de kranten. NRC, uh, volksland iets minder mate, maar telegraaf is, heel groot. Ja. Um, wat vind je daarvan, van die verhalen? Huntelaar komt er ons voren, van Persie? Ja, nou ja, ik vind dat het? Uh, het NRC wel een, uh, een aardig stuk had. Een goede reconstructie, mm -hmm. waar een heleboel uh, nieuwe dingen naar boven kwamen. Ja, Noem de belangrijkste eens. Um, ja, Huntelaar hè, die werd met name neergezet als, als kwade genius. Ja. Uh, alsgene die alleen maar uh, rotzooi heeft lopen trappen, zo intern als ex extern. Ja, ik heb zelf ook uh, natuurlijk rondgebeld. Uh, dat beeld is wat te extreem neergezet, naar mijn informatie. Uh, Rutler, uh, he, komt toch over. verstandige jongen, ja. uh, belezen zelfs. En, ja. en, en, verwacht je dat niet zo snel van? Nee, nou ja, goed. Die types die kunnen juist natuurlijk uh, de boeren manipuleren. Maar zoals ik hem ken, zo ken ik hem eerlijk gezegd niet. Uh, aan de andere kant weet ik wel dat hij voor dit toernooi zich heel erg stellig had voorgenomen: van ik moet en zal spelen. Dat zag je misschien ook in uh, 24-uur-met ja. met, met ja. uh, Wilfried de Jong. Van ja, als ik niet speel, dan ga ik knokken. Dan ga ik alles aan doen. En dat kwam bijna maniacaal over, zoals hij ook als spits als heel maniacaal met zijn vak bezig is. En ik kan me wel voorstellen dat dat op een gegeven moment... irritatie opwekt bij, bij, bij ploeggenoten die dan ook nog denken... van ja, je hebt die telegraaf zo achter je staan... Uh, zit je hen ook niet te voeden met, uh, met informatie. Dat is nou een beetje wat aan de gang is. Er is ontzettend ja, veel wantrouwen ja. bij de spelers, ontzettend veel achterdocht. Maar zou dat ook niet te maken hebben, ik Heb ik het al eerder opgemerkt hier... Um, Kijk, als je wint, dan, dan, dan ja. blijkt dat allemaal futiliteiten te zijn... Klopt. en dat zijn nu ineens opgeblazen. Ja. Zo gevonden. werkt het ook. Zeker omdat er nu zoveel naar buiten komt... waarvan volgens mij de helft niet eens waar is... wat ik er na heb kunnen gaan. Maar goed, ja, die spelers denken toch van waar komt dat vandaan? Want er zit altijd wel 10, 20 procent in wat wel klopt. Waar komt dat vandaan? Wie loopt er nu te lekken? En ja, dat geeft gewoon een enorm uh, slechte situatie, waardoor uh, voordat ze weer gaan beginnen ja. zal er echt al een groepsgesprek oh. komen. Dat weet ik wel met een de nieuw bondschoos of met een... Uh, met ja, dat kan bijna niet door met Van Marwijk nee? zo natuurlijk. Nee, die is zo beschadigd en die heeft de regie toch een beetje uit zijn handen laten glippen. En uh, ja, hoe die door Robben natuurlijk de kak is gezet, dat kan eigenlijk niet. De laatste training die we zagen, dat was gewoon een lachshow. Iedereen deed maar wat, ja. het was slap, het was... Uh, leek nergens op en ja, het lijkt duidelijk dat ja, daar gewoon een, een harde hand moet komen met oh ja. harde regels. Nee, nee dan de ja, Duitsers dat, het, net, want die ja. hebben een wevende ja. uh, Angela Merkel op de tribune zitten, de premier. De ja, dat is, dat is natuurlijk heel fijn. Ik weet niet of uh, mensen dat uh, hebben gezien. Toen zij opeens juichte bij ja. de 1-0, toen dacht ik, uh, oh, ik zie haar buik. <laughs> toen bleek het haar broek te zijn, of zelfs zo'n zo onderbroek, zo'n zo vleeskleurig ik dacht. Hmm. Nee, maar ja goed, dat, <laughs> al die vuistjes in de lucht, dat Ach, van maakt we veel. Als, als Maxima het doet, dan vinden we het schitterend. Ja, maar nou, je ja. hebt wel geen Doen andere buitenland. Ja, uh, maakt het nou ja. ja. uit. Uh, nee, ze is enthousiast. Ja, ja. Ik vind het wel heel leuk. Zij, ja, ook. Zij, ja. Je ziet ja. aan haar dat ze ook echt wel uh, uh, uh, meeleeft. En ja. het lijkt wel ja, ze, ze, ze is, er ook verstand van I, heeft. Ja, zij, zij, zij houdt ook echt van voetbal. Ja. Ze houdt van opera. Kan je, je Bokeren nog herinneren? Die Ja, nee, dat was een ramp natuurlijk. Die wist dan niet waar ze. gaat de kleedkamers in, hè? ze gaat de kleedkamers in. Dat heeft ze eerder gedaan. Laat ze natuurlijk even die onderhozen zien. Nou, dat weet ik weet niet of nou, dat, ja. uh, jij of jij dat erg stimulerend is, maar <laughs> um, nou, na de wedstrijd. Ze is wel ook in Om het spelershotel geweest, en, uh, dus dat is, dat is heel fijn. Maar ik wil nog even terugkomen. Ja. Hè? Dan zou je denken: kijk, wij. Uh, wij hè? Ik vooral. Uh, maar de Duitse uh, ben je nou elftal wie, of, die wint ja? ja. drie keer, maar we hebben dezelfde soort discussies lopen ja. als in Nederland. Met wat? Met Gomez? Ja. was een goede keuze hem. Uh, uh, of, uh, niet, klosen, niet uh, in ja. de basis te zetten. Uh, of Kloze was dat ja. goed. Uh, Schweinsteiger houdt die vast aan Schweinsteiger. Au. Dat, wordt, uh, ik heb een, maar dat was niet best hoor, Schweinsteiger. Nee, Schweinsteiger was niet goed, nee. maar Jullie leuk, houdt vast aan ja. Schweinsteiger. Is dat nu goed? Dan lijkt het ook niet goed te zitten in, in, in oh die manschap. Die, die, die, uh, die, die, dus dezelfde soort verhalen. <laughs> ja. En dan denk ik, uh, ja, kijk, daar zou je nu zeggen, nou, die hebben drie keer gewonnen. Of keer. Uh, Kortom, Bart, als het dus... daarmee is gaat, gaat de beerput ook kopen? Ja, dat denk ik wel. Het hangt inderdaad gewoon ontzettend samen met, uh, met succes natuurlijk. En ja, bij Duitsland uh, heb je natuurlijk ook grote ego's. Er zijn ook allemaal grote spelers. Die aanval, ja, hij kan inderdaad twee aanvallen opstellen. Dat heeft hij daadwerkelijk gedaan. Dat vond ik wel heel stoer van hem, dat ja. hij dat... Uh, dat hij dat gewoon deed. Wat van... een verschil, hè. Hij, hij lijkt mij zo ontzettend uh, strak in het zadel te zitten... Ja. als je het vergelijkt met Van Mark. Ongelooflijk. Vooral de wedstrijd nederland duitsland was dat verschil zo enorm. Je zag Van Mark vanaf minuut 1 al aan, aan, helemaal aan die lijn van zijn vak staan... en lopen schreeuwen en, en, en doen... En, en totale onrust en chaos uitstralen. Geef en... vertrouwen. Nee, en Leuwe, na 19 minuten, ik had het getimed, kwam die pas voor het eerst een keer van zijn bankje af. Van dan scheelt hij ook een keer. En dan heb ik het idee van, dan is het ook meteen klaar. Dat is overwicht. Maar dat is een andere vorm van, ja, hoe ga je om? Ik bedoel, dat is altijd in voetbal. In alle landen is natuurlijk zo. Hoe ga je om? Je hebt sterren. Die, die, die ongelooflijk goed kunnen voetballen. Uh, maar je, je, het is een teamsport, het is geen tennis. Uh, dus je moet een team hebben en zij moeten autoriteit accepteren. En, uh, ik, ik, maar dat wordt dus steeds moeilijker. Dat, want dat, in dat Nederland gaat, is er bijzonder een het probleem. Het is moeilijk bij Nederland. Met velstaat, bij Frankrijk is het een probleem. Uh, bij Duitsland kan het een probleem worden. Bij Spanje kan het volgens mij ook een probleem worden. Alleen, ja, ja. Duits en Spanje winnen, toch? Eh, Normaal verlies, ik kan niet meer, Bart. Nee, nou, er stond een uitstekend verhaal zaterdag in de ik van Willem Vissers over de toegenomen ijdelheid ja. Ja. Bij, de, bij de voetballers. Die is natuurlijk gigantisch. En dat, kijk, tatoeages, ik bedoel, dat moet iemand iedereen zelf weten. Dat is ook goed, iemand op, op af af afrekenen. Uit. Alleen, het is wel een expressiemiddel ja. om jezelf te profileren... eigenlijk boven het team uit. En... Ja, spelers worden halve iconen. Als je kijkt naar die Nike-reclames, het zijn halfgoden die, uh, die in de abri's hangen. En die ja, maar spelers, goed, dat... ja, dat is ook lastig om dan... Uh, Ik ja, wil net zeggen, maar dat kun je niet, niet per se de, de spelers verwijten. Want wij, wij of, of de ja. media, doen daar natuurlijk Klopt. ook aan mee. En, ja. in, in Duitsland bijvoorbeeld, nou, dan werd, werden foto's getoond van Schweinsteiger met zijn vriendin. En uh, nou, dat wordt ja. hem nu ook kwalijk genomen en uh, zo lekker rustig. En hij, hij vindt het eigenlijk ook niet fijn. Maar ja, op de ene kant profiteren ze daarvan, van die stijlstaat. Dus ze zijn ijdel, ja. dat... Uh, uh, en, en op de andere kant is het ook de druk die we uitgeoefend wordt... door de media ja. en door het publiek. We willen graag die foto's ja. en die verhalen Precies. hebben. Ja. We gaan even langs de, de auto's. Langs Ronald van Dam, Formule 1, Valencia. Elf uh, rondjes inmiddels uh, gehad van de in totaal 57. En net een prachtige inhaalmanoeuvre van Romain Grosjean. Fransman in een team van uh, Lotus pakte Lewis Hamilton buitenom... en neemt zo de tweede plaats over... Een dikke voorsprong van 10 seconden voor Sebastian Vettel. Een man die helemaal geen last heeft van een groot ego. Is eigenlijk zeer benaderbaar. Grote Beatles-fan. Wat wel opmerkelijk is voor zo'n jong ventje trouwens. En al tweevoudig wereldkampioen. En zit hier voorlopig op rozen. Achter dat trio op de vierde plaats Kobayashi. De Japaner met zijn sauber. En Maldonado op de vijfde plaats. Alonso de top 10 binnengekropen op de achtste positie. En nog altijd grote problemen achteraan voor uh, de mannen als Schumacher en Mark Webber. Net binnen geweest, Jensen Button. Dat zijn allemaal jongens die uh, blij mogen zijn als ze vandaag nog een puntje gaan scoren. Ja, Valencia is een soort uh, groot Monaco. Het squeeze zich ook hier door uh, de haven heen. De plaatjes zijn een beetje hetzelfde. En het grote probleem is ook uh, inhalen. Maar Romain Grosjean bewees dus net dat het wel kan. En heeft uh, inmiddels de tweede plaats in handen. We moeten nog uh, 45 van in totaal 57 ronden. Het is warm en heet, dus wat een lange middag hier in <kijkt> Valencia. Hier maar warm en heet. Hè? Niks. <lacht> ja, We gaan even praten over de fusie tussen de Tros en de AVRO. De ledenraad van de Tros en de Verenigingsraad van de AVRO hebben ingestemd. Met de fusieplannen van de twee omroepen. Is dat goed nieuws, jongens, voor de Nederlandse, Nederlandse televisiekijker? Nou, in principe wel. Ik bedoel, we moeten nu afwachten, want uh, uh, ja, voordat er een nieuw kabinet is... Uh, gaat er helemaal niets gebeuren, denk ik zo. Maar uh, dat ze doorgaan, want ja, ja, er zijn gewoon te veel omroepen en ze moeten fuseren, ze hebben minder geld. En uh, op zich dat ze nu niet, niet zitten wachten, vind ik eigenlijk best goed, ja. ja. Ja, het zijn twee omroepen volgens mij die je vrij gemakkelijk kan samenvoegen. Dat ze toch een bepaald entertainment brengen. Dat uh, ja dat zie je op de commerciële zenders ja. ook. En, uh, ja. Hogere kunst en de lagere kunst, als je het zo mag zeggen. Ja. Exact. En ja heel veel programma's wordt ook vaak gezegd... van die kunnen zo door op de commerciële. ja Ik denk dat je die als twee kan samenvoegen, zijn het die twee wel, denk ik. Goed. Dan zijn jullie erg eensgezind. Er komt een programma, dat heet The Big Silence... Hè, waarin vijf Britten, die, die een druk leven hebben... zich in stilte gaan afzonderen in een kloosterleven. Zou dat iets voor jullie zijn, Annette? Uh, ja, het hangt daarvan af hoe lang. Ik bedoel, iedereen weet dat ik graag praat. Dus omdat ik <lacht> zo lang moet zwijgen. Uh, ik, zou, uh, ja, ik, ik zou het wel willen, denk ik. ik uh, dus ik ga met, met belangstelling kijken naar dat programma. Ik, ik, uh, um, ja, ik, ik vind vaak ook dat wij, dat is natuurlijk ons vak ook... wij moeten heel veel media om ons heen hebben. We moeten alles luisteren, alles lezen, continu aan de telefoon... En uh, dan wordt het me ook vaak, denk ik, kan het allemaal even uit. En kan ik even weer uh, ja, de natuur horen. Zou je het, uh, het, het, het, het aandurven, zo'n experiment? Ja, he? Want het wordt ik, morgen op televisie vertoond, he? bij de Caro RKK. Ja, ja, en ik, ja, ik zou het aandurven, denk ik. Ja? Ja. Ik denk het niet, nee. nee. nee waarom niet? Ja, nee, het is een te grote verandering. Als je nu al kijkt hoe je bezig bent, altijd in de weer met die telefoon en, en dingen. Wat ook niet goed is, hoor. maar. De omschakeling uh, zou voor mij wel echt uh, te heftig zijn. Ja. Een dag zonder telefoon zou ik al uh, moeilijk vinden, moet ik eerlijk ja? zeggen. Ja? Nou, uh, ik, wat ik, ik doe soms, uh, als, het, als het niet nodig is... dan gaat de computer in het weekend niet aan en de telefoon gaat op stil. Oké. Okay. Ja. Als ik dat doe, heb ik geen baan meer. Maar... Ja, nee, nee maar dan, want, ik, ik kan, het kan het af en toe erop klikken en dan zie ik of iemand uh, gebeld heeft. Ja. Goed, interessant. Uh, ja. ja. Dus wel een interessant televisieprogramma, maar zelf meedoen niet. Ja, ik wel, ja. Ik, ja. ja een oh, televisieprogramma, ja, ja, ja, een kijk, week. ik vind het ook een beetje lastig. Jij gaat, je hebt een drukke baan, je gaat de klooster in... en dan laat je je weer volgen door televisie. Ja. Dat is ook een beetje dubbel. Het is wel weer ja, anders, he? Weet je wat ik me eh, over televisie hebben afvraag? Uh, waar, waar kijk jij naar als Duitsland speelt? Kijk je dan op, uh, op de Nederlandse zender... of zit je dan <lacht> toch bij de Duitse commentator? <lacht> Gewezen Geen... vraag. Nou, dat is heel makkelijk uh, uit te leggen... want ik heb uh, de regie over de afstandsbediening... al lang uit handen moeten oh, nee. geven aan mijn zoon... Uh, want dat bepaalt hij. En ah, hij zegt... Uh, wat, wat ik hij geef in? hem gelijk trouwens. Ja. Dat de, uh, de Duitse commentaar daar is niet om uh, aan te, uh, oh, te horen. Is en hij kijkt vaak naar Belgische commentaar. Dat oh, ja. uh, vindt hij uh, wel goed. En, uh, ik, maar wat, nou, waarom is de Duitse commentaar ja, niet om aan te horen? Ja, die is, um, ja vaak is die zo, uh, ja, zo overgedramatiseerd. Of, of niet, niet, uh, niet gelaten genoeg, vind mm. ik. En, nou, en okay. soms ook niet... Uh, um, uh, ja, dan denk ik, het is gewoon geen goede commentaar. Wat wij op de radio hebben, zeg maar, het enthousiasme van op onze TV, radio. Ja, en ja radio, is, radio is iets anders in ja, Duitsland, hè? Ja, maar ja. radiocommentaar, radio dat was ja. natuurlijk vroeger al dat je televisiebeelden oh, had en je luisterde radiocommentaar. Ja. Dat deed mijn vader ook dan. Um, dat is natuurlijk iets anders, want daar heb je de hele drama dramatiek Tuurlijk. daarbij. Maar ik heb vaak dat het zo gekunsteld is op Duitse televisie. Dan zeg ik, jongen, neem je stropdas daar af. En uh, ga oh. inderdaad goed kijken wat zie je en geef uh, nuchter oh. en uh, commentaar. En, en dat kijk dat is... je dan Duitsland ook nog een soort uh, studio Sports, zou ik maar zeggen? of nou, VI... Uh, ja, dat hebben we, hebben we niet op de, tenminste niet op de publieke zenders. En ik kan alleen de publieke krijgen hier. En je hebt een strakke nabeschouwing. En uh, dan, uh, nou, dan gaat het wel, uh, daar, dat is vrij, hard, vrij harde kritiek, okay. dan vaak ook. Bart, tot slot. Wat ja. kijk jij eigenlijk naar? Wat is tegenwoordig een nationale vraag? Ja. Kijk je het een of kijk je het ander? Kijk je VI oranje of kijk je Studio Sport zomers? Uh, ja, kijk, uh, u Je bent hier weliswaar bij. bij moet het Ik kijk het liever naar Studio Sportzomer, Want Want ja, daar wordt toch wel veel serieuzer uh, over voetbal gepraat. Uh, mooie beelden erbij. Uh, gasten kunnen soms iets beter. Sommigen, ja, goed, hebben wij zelf ook last van ons blad. Maar ja, daar komt gewoon heel weinig uit. Uh, Erik Pieters zat helaas, laatste. Uh, uh, ja. Dat is toch wel een beetje een uh, wegzap moment. <laughs> maar. Uh, ja, ik hou daar meer van dan V.E. Oranje. Omdat dat toch, uh, ja, die kunstjes die ken ik eerlijk gezegd wel. Het is een Snap beetje... je het wel dat het zo goed scoort? Ja, nou ja, Ethiop Boulevard scoort ook goed. Ja. Dus ja, dan snap ik het wel. Maar ja. ja, maar jij zegt, kunstje is wel bekend. Maar goed, ja. het kunstje van de familie Mulder is ook wel bekend. Ja, natuurlijk. absoluut. Uh, als het is... om kunstjes gaat. Ja, dat vind ik ook wel. Het, het, ja, het, het ik... ene is heel somber en het andere Oop, is opge... Ik ja, ja, het is maar, ook maar het ligt aan Milders. de gasten. Hè? Ja. Hoe goed zijn de gasten? En ik, ik ben wel ook een fan van uh, VI Oranje, moet ik ja. toegeven. Ja. Ja. Ja. Want dat is zo prachtig. Het is zo vrolijk. Nee, het is zo echt. Als vrouwen, dan sta je daar te kijken. En mannen die uh, ongegeneerd zo over vrouwen en voetbal praten <laughs> ja, he? En dan vals, denk ik, hoe is het ja. mogelijk? Maar... Ja. Het is, dan, het is zo, soms zo slecht ja. dat het weer goed is. Of zo ja, fout zeker. dat ik ja, het weer... Ja, ja. Ik kan er ook genieten van. Nou, ja, ik vind al ik... de stralende lach daar erg, erg prettig. Maar. Dat ja. is goed. Ja. Ja. Tot zover de voorkeuren van ons. Annette Piaggio ja. ja. en Bart Visser. dank jullie wel voor de komst hier. Voor het mediaforum. We gaan zo naar, naar het nieuws. Eerst even naar Gio Lippens. Wat wordt hard gefietst in zuid limburg Minister, gaat het hard, Gio? Ja, het gaat zeker hard, hoor. En zeker in het peloton. Acht rondjes nog voor de koplopers. De twee man die we aan de leiding hebben. Albert Timmer en Johnny Hogeland, En Vlak daarachter echt het peloton dat behoorlijk op drift is geraakt. En zij gaan nu binnenkort ongetwijfeld die twee terugpakken. En dan krijgen we weer een hele nieuwe koers. Dan zullen de andere mannen, de andere favorieten... want Hogeland had ik toch op voorhand wel bij een van de favorieten gerekend hier. Maar dan zullen die anderen die zullen toch echt uit hun schulp moeten kruipen. Die kunnen het zich niet permitteren om dan verscholen te blijven in dat peloton. Ik ben heel benieuwd wat er zo meteen gaat gebeuren op dit kletsnatte parcours. Ik zei het net al, het is steeds harder gaan reden. Eh, ja, de, de, de, de, de, de mensen staan nog steeds met de parapluie daar aan de kant van de weg. En kijken dan naar die weg waar die renners dan overheen denderen. En dat is het dan weer. Dus gaan ze dan gauw weer onder een droog plekje staan. Om in elk geval niet al te nat te worden tijdens deze koers. Die twee die worden zo meteen ingelopen. Albert Timmer en Johnny Hogeland worden bedankt voor de moeite. Ze hebben de koers kleur gegeven tot nu toe. Maar ja, zo meteen komt de televisie erbij. En dan laten de echte grote mannen zich van voren zien.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 In Helmond is vannacht een man van 49 40, zwaar mishandeld. Er zijn vier verdachten opgepakt. De Helmonder heeft ernstig hoofd- en hersenletsel opgelopen en ligt in een ziekenhuis. Politie zoekt getuigen om meer te weten te komen over de toedracht van de mishandeling in Helmond. De nieuwe Griekse premier Samaras mist deze week zijn eerste Europese top. Hij moet nog een paar dagen rust houden na zijn ogenoperatie van gisteren. Griekenland wordt op de top vertegenwoordigd... door de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën. Het land wil op de eurotop opnieuw onderhandelen... over de voorwaarden voor financiële hulp. En langs de kust komen meer stranden... waar bezoekers zelf hun afval moeten opruimen. Van de zogeheten My Beach stranden waren er al twee in Noordwijk. Nu komen er vier stranden bij, Hoek van Holland, Zandvoort en Tessel. Dat was het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er zit wat meer verkeer op de weg. Elf files bij elkaar goed voor 37 kilometer. Er zitten ook wat aanrijdingen tussen. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden staat 3 kilometer. Daar is de rechte reishoop dicht. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de knopen de Heide en de Hoogt 3 kilometer. Bij het knopend Baterdorp is de rechte reishoop dicht... voor een spoedreparatie. Op de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Amersfoort 5 kilometer. Er was een aanrijding op de A50 Apel door de richting Arnhem, bij Knopend Waterberg nog drie kilometer. Ook een aanrijding op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Bes en Moegestel staat vier kilometer. De reishoek is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zoals iedere dag bespreken we zo direct met Frits Barend... de wedstrijd van gisteren en die van vanavond. En uh, niet zo'n leuk einde van de mooiste dag van je leven. Ja, de waarschijnlijk mooiste dag van haar <lacht> leven. In ieder geval eindigde gisteravond wat minder mooi voor een uh, bruidje uit Oosterhout. Want de politie, ja, die wil je toch niet tegenkomen hè, na je huisfeestje. Maar het gebeurde wel, een opluiten van de politie. Ja, dat gebeurde inderdaad. Ja, wat, was, wat, wat had die mevrouw gedaan? Nou, even voor de duidelijkheid, ze was uh, woensdag getrouwd. Maar gisteravond heeft zij met vrienden nog een, uh, een dinertje... ter gelegenheid van haar huwelijk in Tilburg. Nou, dan rijdt ze naar huis... En eenmaal thuis aangekomen, beseft ze dat ze nog wat moet, uh, moet gaan doen en springt dan toch ondoordacht in de auto. Ja, en uh, ze had natuurlijk een borreltje op tijdens dat diner. Uh, ja, maakt dan een aanrijding. En ook dan komt de politie te plaatsen en dan, uh, ja, huwelijksfeest of niet. Maar die mevrouw is nu wel haar rijbewijs kwijt. Wat, wat was er gebeurd dan? Wat had ze gedaan? Ja, die mevrouw die, die stapt alsnog in haar auto, ja. gaat een stukje rijden en uh, er raakt dan wat geparkeerde auto's. Oh. Nou, snapt ook als het uw auto zou zijn, dan bel je toch even de politie. Uh, het was ook niet te zien natuurlijk dat zij getrouwd was. Ze had geen bruidsjurk aan, hè, want dat soort beelden krijg je Ja, dan, dat, dat, dat had ik, was... ik inderdaad wel op mijn net zien staan. Ja, ja dat, wel mooi voor het ja, verhaal ja. natuurlijk, hè. Nou, het zou, het zou het beeld heel mooi maken, maar dat was toch niet zo. Dat was woensdag allemaal. Ja. Uh, maar ja, deze kerstverse bruid die, die, die kwam toch van een koude kermis thuis. Want uh, ja, ze moest bijna naar het bureau. Uh, bleek toch het een en ander gedronken te hebben en een aanrijding veroorzaakt. Ja, en daar geldt ook voor haar de regel rijbewijs inleveren. Dure grap? Is, is, is het etentje wat uh, duurder uitgevallen? Ja, ik ben bang van wel. Want uh, uh, ja, ze had toch een aardig promilage En uh, ja, de, de nieuwe wetgeving geeft dan ook aan dat ze en een hoge boete krijgt. En haar rijbewijs Nederland. En het is ook nog zo dat ze dan uh, de bekende cursus moet gaan doen. Uh, waarin ze moet leren uh, wat het gevolg is van het rijden onder invloed. Ja, en ook dus zo'n alcoholslot? Zo alcoholslot, komt dat er dan ook bij? Of, of is dat weer, ja, dat, dat is nog niet verplicht. Maar, dat, uh, maar ja, goed, die gevolgen die, uh, die zijn ook van deze dame uh, aanwezig. Ja. Absoluut. Ja, we doen er oorlog over, maar het is natuurlijk een uh, gevaarlijke zaak. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt uh, Rob Luijten ja. van de politie uh, voor de bijdrage. Uh, ja. <laughs> ja, ik moet er toch een beetje om glimlachen. Ik kan het, ik kan het helaas niet laten. Dank u wel. Oké. Okay. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. So I'm It's not about your makeup or how you try to shape her To these tiresome paper jeans Paper jeans, honey So now you pour your heart out, you to me you're far out Not about to lie down for your clothes But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man Moving on to better things But uh -oh, oh, I love her because she moves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 We've been on better thing. She moves in her own way, the cooks. de koeks. Uh, de koeks, ja, uh, zeker. De koeks is nog niet op met de uh, motoren en de auto's vooral, hoor ik, uh, Ronald. Nee, dat klopt. Net een uh, prachtig beeld. We er ineens een strooie hoed uh, over het squeer. Uh, ja, ik zei altijd, het is een beetje Monaco. Ze gaan niet door de haven heen. Er liggen ook van die prachtige jachten. En ik denk dat iemand daar even uh, verrast werd uh, door de wind. Dat is een mooi uh, beeld. Uh, inmiddels hebben we de pitstops een beetje achter de rug. De eerste serie, die zijn coureurs... Onder andere Mark Webber, Michael Schumacher en Sergio Perez... die zijn allemaal op de hardere van de twee banden gestart. Je moet beide compounds minimaal één keer gebruiken in de race. De rest op zacht. Sebastian Vettel geen vuiltje aan de lucht. Wel op dit moment Mark Webber voor de eerste keer zien binnenkomen... en ook Michael Schumacher. Vettel al binnen geweest heeft een voorsprong van 18,6 seconden op Paul Di Resta... die nog een pitstop moet maken. Romain Grosjean rijdt fantastisch. 2009 voor het eerst. Oeh, en we krijgen hier een crash... Volgens mij is dat uh, ja Bruno Senna wordt er even aangetikt, maar kan wel zijn weg uh, vervolgen. Maar heeft al uh, zichtbaar nu een probleem. Goed Romain Grosjean dus naar de derde plaats. Voor Rosberg, Hamilton ligt vijfde. En Alonso die gaat werkelijk als de brandweer. Is nu opgeklommen naar de zesde positie, de Ferrari-coureur. Die natuurlijk klokt met Hamilton en Vettel om de eerste plaats in het kampioenschap. Dus zo uh, valt er links en rechts toch wel wat te beleven. Mooi in alle manoeuvres gezien van Grosjean. En net ook nog van Kimi Raikkonen. Die overigens wel na zijn eerste stop gezakt is naar de tiende positie. Maar het is af en toe lekker zij-aan-zij -zij racen. En uh, net als in Monaco is hier de, de muur nooit ver weg. Dus uh, ja. Dat belooft nog wat voor de restant van de race. Maar Vettel die zit echt op rozen. De Grand Prix van de haven van Rotterdam. Dus gaan we naar Ed van de Wendt. Paardenkrachten. Die staan op het punt van beginnen. De 66 e editie wordt het sinds 1937. Acht keer was er een Nederlandse overwinning. En uh, ja, de laatste was in 2008. Dat was Albert Soer met uh, Sam. Hij zal een van de deelnemers zijn. Uh, de, en wel de derde zo dadelijk van de totale uh, 50 starts. 11 Nederlanders. En, uh, het wordt een uh, hele pittige groef. Dat hebben Rob Perens, de bondscoach van de Nederlandse springruiter, net even gesproken. Het zit overal, uh, problemen. En uh, alleen een, op de diagonaal uh, is er een uh, hele lastige serie van sprongen. Daar komen we misschien straks nog op. Misschien gaat het meevallen. De ruiters zag je bij het parcours lopen. Daar extra halt houden. Extra uitpassen. Hoeveel golfsprongen hun paard moet nemen tussen die oxers. Een oxer is een hoogbreedtesprong. Uh, dat is wat anders dan een stijlsprong. Met EI geschreven. Dat zijn alleen maar bomen of planken boven. Maar een hoogbreedtesprong is een voorgedeelte en een achtergedeelte. En die kunnen er ook nog wijd uit elkaar staan. En dat maakt het dan extra moeilijk. andere factor, dat hebben we in de landenwedstrijd vrijdag gezien... is het, het terrein is relatief klein. En uh, dat betekent dat de paarden moeite hebben om meters te maken tussen de uh, hindernissen. Er uh, moeten nogal wat bochten gemaakt worden. En het tempo dat voorgeschreven is, is 400 meter per minuut. In de eerste ronde van de landenwedstrijd waren er van de 32 starts... maar liefst 18 die een tijdfout hadden. Nou, laten we hopen dat dat niet de spelbreker wordt vanmiddag gaan ook niet het weer. De bodem kan het hebben. Dat is bewezen. Dat is een olweide boom. Met niet, meer het, uh, bodem, met niet meer het gras van vroeger wat tot problemen leidde. Maar misschien dat het nog onderbroken wordt de wedstrijd voor een front met olweer dat eraan komt. Want dan, net als bij bepaalde andere sporten, wordt de zekerheidshalve onderbroken. toer is het uh, voor de wielrenners de natte Limburgse wegen en Heuvelsgeo. Een heksentour voor de wielrenners die inderdaad op dit moment over het Duivelsbos rijden. Die beklimming tegen de 20 18 is die op zijn stijlst. En dat betekent dat iedere ronde weer mensen problemen hebben in het peloton om het te volgen. En ik kijk nu recht in het gezicht van Bert-Jan Lindeman. Een van die talenten van Rabo Rabobankerman die dit jaar de ronde van Drenthe won. En uh, die erg hard kan fietsen en toch met name in de klassiekers... als een van de uh, ja, mannen van de toekomst naar voren geschoven zal worden door die ploeg. Hij rijdt voor Vacan Soleil. Hij wordt uh, de koppel. Wordt overgenomen door een ander uh, groot talent. Door Wilco Kelderman. De Rabo-man. Die zo verschrikkelijk goed heeft uh, gereden. In de ronde van Californië. Dan pakte hij de witte trui. In de Dauphiné Libéré pakte hij ook de witte trui. En daar uh, reed hij ook nog eens een keer. Naar een hele knappe vierde plaats. In de lange tijdrit. Waarin hij zelfs nog voor Cadell Evans. De toerwinnaar van afgelopen jaar. finishte. En ze zijn het gezelschap, deze twee. Van Ronan van Zandbeek. Het zijn allemaal nieuwe namen. Namen die u in de afgelopen flitsen niet hebt gehoord. Maar de situatie is dus volledig veranderd, want ook Albert Timmer en Johnny Hogeland zijn inmiddels ingelopen. Die lange vluchtpoging die eigenlijk al vanaf de eerste ronde tot stand kwam, die is inmiddels dus afgelopen terwijl ze nog zeven rondjes zometeen als ze hier langskomen te rijden hebben. Betekent dat de finale toch al een beetje in aantocht is, dat dit een de schermutselingen zijn voorafgaand aan de echte finale van deze koers, met deze drie mannen aan de leiding. Wel mooi om te zien hoor, drie jonge mannen die daar rijden, Wilco Kelderman, Bertjan Lindeman, Ronan van Zandbeek, de drie grote de ploegen trouwens keurig vertegenwoordigd van Kelderman rijdt voor Rabo, Lindeman voor Vakantse en van Zandbeek voor Argos. Het is Wakker Dier weer gelukt. Joma stopt met het gebruik van legbatterijkippen en in 2013 zijn Joma-producten plofkipvrij. Eerder stopte Unilever, Olverit, Babyvoeding, Soepen en Sausfabrikant, Struik, Domeo's, Pizza's en Wagner pizzas. Allemaal stopten ze met plofkippen. En dat komt allemaal door wakkerdier. Agressieve spotjes hem, uh, hebben ze gemaakt met bedrijven die met naam en toenaam werden genoemd. Dat ze dieronvriendelijk produceren. Marketingexpert Rob Benjamins, goedemiddag. Goedemiddag. Doen ze goed, hè, wakkerdier? Ja, dat doen ze erg goed. Wat is de kracht van hun slogans of van, van, van hun campagnes? Nou, de kracht is dat ze, dat ze fabrikanten aanspreken. En dat doen ze met naam en toenaam. Zo. En. Uh... Ze hebben het in het verleden hebben ze het geprobeerd via, laten we zeggen, de, de, de overlegstructuur. Uh, en ze hebben het geprobeerd op, op andere manieren door consumenten voor te lichten. Uh, nou, inmiddels weten heel veel consumenten dat je uh, dat plofkippen zijn. Ja. En uh, dat je beter uh, die niet kan kopen. Maar dan staan ze in de winkel daar dan staan ze voor het schap en dan kopen ze wel die, die hele goedkope kip. En ja, er staat niet op dat het een plofkip is. Er staat op dat het kip is, maar uh, hey, wat zij doen, dat is uh, uh, ja, die fabrikanten aanspreken en die, uh, die zitten voor een uh, enorm dilemma. Ja, want ze hebben nog een keuze hè, als uh, wakkerdier ze eenmaal dat stempel geeft. Nee, die hebben geen keuze. Nee. En die, zitten, die komen wat dat betreft in een spagaat. Maar uh, trekt de consument er iets van aan? Dus stel, stel dat ze daar, uh, het joma doet niks, uh, gaat de consument dan minder joma salades kopen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. ja. Ja, want dat soort negatieve publiciteit, dat, uh, er zit geen fabrikant op te wachten, omdat de consument dat wel oppikt. We houden die van, jo, maar die zijn blijkbaar niet goed. En uh, ja, het, het, is, het is uitermate slim. Het is, uh, het is zeer effectief. Ja het, ik is denk dat de ze ja, het is al de zoveelste. Wat, wat, wat, wat kunt, kunnen we nog meer verwachten? Ja, dan moeten we wakker dier bellen, maar dat, wat, wat zou nog meer op een lijstje kunnen staan, denkt u? Nou ja... Uh, uh, het gaat nu over plofkippen, maar we hebben het ook over uh, legbatterijen. Mm -hmm. En uh, nou, dat staat ook niet op die eieren, dat ze uit een legbatterij komen. Er staat wel op uh, scharreleieren, vrije uitloop eieren, bio-eieren, rondeeleieren. Nou, je ziet door de boom het bos niet meer. Hè? Dus er zijn wel bewegingen. Yeah. Maar die consument, die, uh, ja, die, die raakt af en toe even de weg kwijt. Maar dat, dat uh, nou, men is ook al bezig geweest over eieren. We hebben in het verleden hebben we ook acties gehad uh, over cacao. Ja. Die uit uh, uh, niet duurzaam geproduceerd was. Nou, dat ging uh, meneer Jamin die ging uh, in één keer om hoor. Toen, uh, toen ze aangepakt werden. Dat was niet door wakkerdieren, maar ja. door een andere club. Fricade ook, hè? Dus, dat, dat, mag het eigenlijk zomaar dat je, dat je, dat je bedrijven zo openlijk beschuldigt? Uh, nou, ze vertellen geen onwaarheid, hè? En, uh, nee. Uh, ik, ik denk dat het ook zo is dat als een, een bedrijf vindt dat ze, uh, dat ze je niet van gediend zijn en proberen dat te voorkomen, dan krijg je denk ik nog meer publiciteit. En het is niet de allerbeste publiciteit. Dus ik denk dat uh, ja, als je stilzit, uh, of als je geschoren wordt moet je stilzitten. Ja. En dat, uh, dat gebeurt. Goed, uh, vrije uitloop, eieren, oma salades, geen plofkip meer. Ja, dan worden die salades duurder. Gaan we dat merken als consument? Ja, dat is nou een beetje het uh, dilemma. Als, als dat zo makkelijk zou zijn dat je de, de grondstoffenprijs door zou kunnen berekenen, dan hadden heel veel fabrikanten dat al gedaan. En ik, ik weet dat, dat Joma ook bezig is met, uh, met, uh, met echt uh, fatsoenlijke eieren zeg maar, erin te stoppen. Maar zij hebben te maken natuurlijk met hun afnemers. Ja. En dat zijn die supermarktorganisaties. En die zijn hard hè? Ja, en die, uh, die onderhandelingen, die zijn wikkelhard. En als er gezegd wordt, ja, het is allemaal leuk en aardig dat je je grondstoffen uh, duurder zijn. Maar gaan we even niet doorberekenen. Nou, vertel het dan maar. Ja. ja, en dan is het uh, kiezen of delen wel bij Albert Heijn of niet bij Albert Heijn. En dat scheelt ook maar een slok op een borrel. Ja, maar als dit soort acties gevoerd worden, heb je niks meer te kiezen. Dan gebeurt het gewoon. En, uh, en dan, dan gaat het gevecht... wie dan die, die hogere prijs gaat betalen. Nou, als Albert Heijn zegt... Uh, nou, dat gaan we niet doorberekenen... dan weet ik wie, uh, wie, ervoor, uh, wie ervoor opdraait. Het is ja. die fabrikant, maar die heeft geen keuze. En uh, dus ik... ik, ik zeggen, iedereen onderschrijft het goede doel... en, en wat ermee er bereikt wordt. Alleen iemand die moet die rekening gaan betalen... uiteindelijk zou dat de consument moeten zijn. Maar die zou daar eigenlijk wel blij mee moeten zijn. Want uh, ja, we hebben... Ja. Dat, dat plofkippen en, en uh, legbatterij eieren dat, uh, dat vindt iedereen ook niet een uh, feest. Maar uiteindelijk wordt de rekening betaald door de fabrikant. In dit geval wel. Voorlopig wel. Ja. Meneer mens, dank u wel. Graag gedaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. Wereldhit, ja. he, uit jouw tijd gehoverd. Zeker, maar is caveres, knappe vrouw, vonden we dat zo. Ja, Dat was er nog niet. Dat was, ja, dat was prachtig. Ja, Robbie van Leven zat er ook nog achter. Uh, ja, dat waren grote namen. Spanje-Frankrijk. We gaan terugkijken met Frits Barend, natuurlijk, het EK. Ja. En vooruitkijken, Frits. Ja, ja en Shocking Blue was het. Ja, vond, een van de weinigen, ja, mijn tijd ook, dat natuurlijk. nummer één in Amerika gestaan heeft. Ja, ongelooflijk. Ja, kom daar nog eens om. Ja, ik geloof, ja. uh, uh, de Earring hebben het ook daar wel goed gedaan, maar dat, uh, dan houdt het ook wel weer op. En ja. Two Unlimited, het is ook niet één. Oh, oh ja, Jeetje. ja. Maar wij, wij moeten serieuze voetbalzaken bespreken. Ja, ja. ja gisteren, wat voor. Nou, dat, nou, dat voel je ook niks, hè? He? Ik zou als Fransman kapotje neerwerken. Ja. En er is een Joodse uitzending, dat heet de kippensoepversteerder. En Frankrijk is de kippensoepversteerder van dit EK. Ja? Frankrijk heeft een hele leuke ploeg. heeft heeft in potentie fantastische voorhoede met Ribéry, Nasri en Benzema. En wat doe je? Zet je een van je fantastische aanvallen zet je op de bank? Zo bang ben je voor, Frank, voor Spanje. Ja, Nasri was er uh, aanvankelijk niet bij, hè? Nee, die was, nee, maar goed, toen het te laat was mocht hij invallen. Ja. Maar dat betekent dat je met zoveel angst tussen de benen het veld in gaat. En zowel Kroatië als Italië hebben laten zien als je tegen Spanje gewoon gaat voetballen. Want Spanje scoort bijna niet, hij uh, scoort heel moeilijk. Gaan ze twee rechtsbacks op. Hoe ga je het in je hoofd met zo'n goede voetballers? Als ik aan die Ieren zie, die hebben niet beter. Die moeten ik spelen. Spelers Kiesaar, Stoke City, middelburg ja. Hull City. Meer spelers van Jammer Chelsea, van Manchester City. Allemaal toploegen, Bayern en München. Allemaal toploegen in Europa. En dan kom je met dit elftal tevoorschijn. Echt, ik ga je potje neer als Frankrijk. Ja, er is ook een soort nieuwe gewoonte aan het ontstaan. Uh, uh, dat uh, in dit geval Najri als speler, maar eerder ook blogging namens Oekraïne... tegen een vragensteller in de zaal zegt... Zullen we het even buiten uitvechten? Ja niet dat ook zij zo even naar buiten gaan het uit te vechten. Het is een niveau op dit moment waar je echt meer mm. van wordt. Maar Nasri was natuurlijk tot het bot beledigd dat hij niet nog doen. Spelen van Manchester City door, weggaat naar Arsenal. Wat waarschijnlijk ook te wachten staat. op wat ons te wachten staat met Van Persie. Ja. En dan wordt hij. Maar hoe haal je tegen Spanje? Terwijl Spanje juist die linksback die moet je achterhouden. Nou, wat gebeurde er nu? Het mm. werd die twee rechtsbacks die er stonden. Waar viel de goal aan hun kant? Ja. Dus die blauw is dubbel gestraft eigenlijk. En terecht ook maar. Ja. Dus Spanje is wereldkampioen, eh, favoriet. Inmiddels mogen we toch ook wel zeggen voor de titel. Eh, denk jij, zijn ze ook het beste team? van wat je Nee, tot nu voor, te mij is, voor mij is Duitsland nog verreweg de ja. grote favoriet. Oh. Van Spanje gisteren. weer Men zegt was ze spelen op 80%. Dat kun je niet. Je kunt niet op 80% spelen. Dat is zo'n onzin. Maar hm. ze kunnen niet beter. Ze kunnen er niet doorheen komen. En de Duitsers hebben toch meer variatie in hun spel. Het is altijd hetzelfde bij die Spanjaarden. Dus ze hebben geen spits. Ze missen dus... De spelers van Real Madrid missen Ronaldo, de spelers van Barcelona missen Messi. En Messi en Ronaldo, met die fantastische Xavi en Iniesto, die moet ja. je niet tekort doen. Maar uiteindelijk maken Messi en Ronaldo toch het verschil bij die twee clubs. En die zijn er vandaag niet in nee. het Spaanse En Silva, wat ik ook steeds roep, hun topscorer, want ze scoren nooit veel Spanje. Ook bij het WK hebben ze weinig gescoord. En nu weer, het is altijd maar 1-0, na gisteren dan 2-0. Omdat Frankrijk zo bang was, die zei, maak alsjeblieft die tweede, want dan weten wij zeker dat we verloren hebben. Ja. Maar, het is, maar goed, Frankrijk met zoveel goede voetballers... hoe durf je zo'n elftal op te stellen? Ja, Nou ja, die, die krijgen nu ook uh, alle ellende over zich heen als ze thuis komen. Engeland, terecht. Engeland terecht. Italië hebben we Frits. Uh, dat is de laatste uh, die nog gespeeld moet worden in de kwartfinale. Nou ja. Wat een verrassing dus, eigenlijk. Hè? Ja, nou, dat zeggen de Engelsen zelf ook. Hè. We hebben zelden zoveel geluk gehad als dit toernooi. De laatste toernooien hebben we altijd veel pech gehad. Daar zijn we ook altijd vijf terug naar huis. Nou, uh, die, die zuivere goal... ...tegen Oekraïne, die niet gezien werd door de lijnrechter. Die staat hem om, dat is ongelooflijk, die man staat hem maar ja. voor één ding... ...om te kijken of er een bal over de lijn is, en dat ziet hij dan niet. Maar goed, uh, Engeland zeggen zelf ook, we hebben ontzettende massen gehad... ...Gerard is in grote vorm. Verder vind ik het geen elftal waar je voor thuis blijft. En Italië vond ik juist wel ja. erg leuk voetbal ook. Die coach heeft het ook erin gebracht, durven met drie verdedigers te spelen. En dat wordt vandaag heel interessant. Twee oudere mannen, Pirlo en Gerard. Ja, wie gaat het winnen op het middenveld? Ja. Nou ja, Pirlo, ja, die doet het erg goed hè, bij de ja, Italianen. Ja, fantastisch. Otverdikki. Ja, dat, ja, dat uh, zeggen die Engelsen ook Die godsnaam of niet Gerard aan hem op... ...dat zal nee. Miller wel worden of Parker die op die Pirlo gaat spelen. Als je Pirlo uitschakelt denken de Engelsen, dan ben je al een stuk verder. En het is natuurlijk interessant, wie speelt er in de spits bij uh, Italië? Ja, Balotelli, hè? Ja, Balotelli, Ballot ja. Ja. Ja, ja, want uh, ja. is hij erbij vanavond? <laughs> of ja, ligt hij ergens uh, bijzondere aandacht te vragen langs de zijlijn? Ja, met een, met een, uh, met een vlaggenstok. Bijvoorbeeld, ja. Denk je dat hij speelt? Uh, ik denk dat Balotelli vanavond speelt. Doordat ze tegen Engeland spelen, hij kent die Engelse verdedigers. Ah, ja. Hij kent het Engelse voetbal. Die Engelsen zijn toch een beetje bevreesd voor hem. Die hebben ook al gezegd: laat Balotelli niet te veel in de bal komen. Ik mm -hmm. denk dat hij een iets grotere naam heeft dan hij in werkelijkheid is. Maar ik denk dat Balotelli speelt. Dat die coach wel zal uh, op zijn eergevoel zal inspelen. En dan denk je, nou, vanavond tegen je al je Engelse ploegenoten of tegen je Engelse ja. spelers uit de competitie gaat naar waarmaken. En ja. dan speelt hij tegen een hè, Lescott. Ja, uh, Frits. En de winnaar is vanavond? Uh, de winnaar is Italië. Ik dank je wel en uh, tot morgen. Tot morgen. Dag. Ed van der Bent. Hij kijkt naar de Grand Prix van de haven van Rotterdam. Maar er is nieuws van het Dressuurfront. Chef Jansen heeft dan toch vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de Olympische Spelen. En dat is belangrijk nieuws Ed. Het is belangrijk, Niels. Het is toch nog eerder dan verwacht. Want ja. men dacht, hij wacht tot na Aken. Maar eh, toch, eh, waarschijnlijk heeft hij gisteravond eh, zich op laten wekken... door toch het enthousiasme. Want Anki kreeg een staande ovatie van het publiek. Ze werd als het ware gedragen naar ga mee, ga mee. Want het lag echt bij haar, die beslissing. Er ja. zal in de huizen Janssen ongetwijfeld lang over gesproken zijn... aan gisteravond. Nou, het team dat hij voor... Want eh, het, je moet zien dat voor de landenwedstrijd bij de dressuur... Eh, mogen er maar drie uitgezonden worden. Dat zij worden dan Anki van Gunsen met Salinero, Edward Gal met undercover... en Adelinde Cornelissen met Parsifal. En dan mag er nog een vierde individuele ruiter mee. En daarvoor wordt dan wel Aken uh, wordt bekeken... of dat dan Patrick van der Meer wordt met Oezo... of Imke schellekens Bartels met Toets. Uh, nog even terugkomend op Adelinde Cornelissen met Parsifal. Die hebben we sinds haar overwinning eind april in het bos bij de wereldwerkenfinale niet meer aan het werk gezien. Eigenlijk al een, een lichte blessure vanaf uh, januari. Die is niet uh, snel hersteld. Zij moet volgende week in Erbelo, volgend weekend... Uh, Aangeven of het paard fit to compete is, dus geschikt is om deel te nemen. Want anders, als dat niet zo is, dan krijgen we nog weer een heel andere situatie. Ja, dat, dat zou dan wel weer een deceptie zijn, want uh, zij is toch eigenlijk onze troef, hè? Zij is op dit moment de troef. Hij moet gaan voor een podiumplek, zowel individueel als met het team. Het van de mens, dankjewel. Grote prijzen, ja, Grote prijzen Europa, Ronald van Dam. Grote prijzen, en daar hadden we net even een touché dus, uh, jean eric Venje met de Toro Rosso en Heike Kovelijn met zijn... Uh... Uh, Caterham. En die raakten elkaar aan allebei een lekke band. En uh, omdat er zoveel rotzooi op de baan lag, kwam de safety car in de baan. En onmiddellijk was dat het zijn voor de meeste coureurs. Omdat dan op dat moment natuurlijk de race wordt geneutraliseerd om hun tweede pitstop te maken. En daarbij ging het mis met de Lubels Hamilton. Uh, de Jackman. Die moet als het ware die auto aan de voorkant omhoog krikken. Ja, daar ging iets mis. Dus gelukkig staat er dan nog een reserve Jackman klaar. Want zo zijn ze wel in de Formule 1. Die nam het meteen over. Maar hij verspeelde kostbare seconden. En hij heeft zo uh, Alonso uh, in ieder geval in die pitstop. Want het kwam tegelijkertijd binnen voorbij is zien komen. Voor Sebastian. Jan nou, Vettel maakt het allemaal niks uit. Hij kwam ook binnen. Maar ja, de Safety Car moet hem dan weer opvangen als uh, de koploper in de race. Dus hij lijkt nu de reed voor Romain Grosjean. Die echt fantastisch rijdt. Alonso is derde. Ricciardo, die moet nog binnenkomen. Maar die ligt nu op de vierde plaats. Raikkonen vijfde. En Hamilton is weggezakt naar de zesde positie. Maar af en toe zie je de car, uh, coureurs elkaar raken. En vliegen de, de vonken in de rondte hier in uh, Valencia. Dus ja, het is allemaal al best een, een, een goede race om naar te kijken. Ronald van Dam, we gaan naar het uur van drie uur toe. En dat wordt uh, spannend, want ja, wie wordt de nieuwe president van Egypte? Iedereen is daarin, uh, daarvoor in afwachting. Natuurlijk zijn we erbij op het Tahrirplein. We hebben de analyse van uh, onze verslaggevers daar. En we zijn ook natuurlijk bij de Nederlandse kampioenschappen. Wielrennen op de weg en WhatsApp, dat is toch wel het...